Je hebt heel veel gedaan voor de NAVO. En ik ben daarom trots en verheugd je te mogen meedelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd je te benoemen tot ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil je heel graag de van die daarbij horen nu overhandigen. Meneer de van vanuit gefeliciteerd. U hebt een hoge onderscheiding gekregen. Dank u wel. Ja, daar was, uh, was ik even sprakeloos van toen premier Balkenende uh, meedeelde dat het uh, haar majesteit had behaagd mij deze hoge onderscheiding te geven. Daar ben ik wel, uh, wel zeer uh, blij mee, uh, moet ik u zeggen. En dat had ik niet verwacht.